Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor mensen die graag elke winter even op de lange latten gaan staan... is er slecht nieuws. Op veel plekken in Europa kan skiën en snowboarden straks niet meer. Door de opwarming van de aarde zal er in Europa een sneeuwtekort zijn. Dat zeggen onderzoekers. En onze weerman Peter Kuipers-Munneke, die weet meer. Als je geen gebruik zou maken van kunst sneeuw. Dan bij 2 graden opwarming, even in herinnering brengen... we zitten nu op 1,2 graden opwarming... dan kan eigenlijk de helft van de skigebieden al niet meer zonder kunstsneeuw. En mocht de opwarming uitkomen op 4 graden... dan zal 98 van de skigebieden in Europa afhankelijk zijn van kunstsneeuw. Ja, en gebruik maken van die kunstsneeuw maakt de situatie alleen maar erger... zegt het onderzoek, omdat door de machines die daarvoor nodig zijn... de CO2-uitstoot omhoog gaat... Een ernstig auto-ongeluk in Ekenhaar in Drenthe. Een auto met vijf mensen botste daar tegen een boom. Eén iemand kwam om het leven. De andere vier raakten gewond, van wie twee zwaar gewond. Hoe het ongeluk is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het UMC-ziekenhuis in Utrecht gaat meewerken aan een groot onderzoek... naar een nieuw medicijn tegen corona. Daarvoor zoeken ze kwetsbare mensen die het virus te pakken hebben. Het is een geneesmiddel voor de behandeling van corona, dus niet tegen corona. Uh, er is op dit moment één ander geneesmiddel wat als pilvorm gebruikt kan worden. En uh, nou de vraag is of dit geneesmiddel wat nu onderzocht wordt... ook een goed geneesmiddel is om mensen die corona hebben... vooral de kwetsbare mensen, om die te beschermen tegen ziekenhuisopname. Ja, en dan heeft Nederland nog een beetje aantrekkingskracht op toeristen. What is the deze mensen zien het wel zitten, maar toch is het aantal hotelovernachtingen te zien dat vooral buitenlandse toeristen ons land een stuk minder vaak bezochten. Vooral in Amsterdam merken ze dat. Het aantal hotelovernachtingen lag daar vorig jaar een kwart lager dan voor corona. Er is wel veel geld uitgegeven door toeristen... maar nog steeds is het niet op het oude niveau van voor de pandemie. En het weer nog de dag begint op veel plekken droog en behoorlijk zonnig. Alleen aan de kust zijn er wat buien. Later trekken die wel over het hele land. Het wordt vandaag een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat Ville door een ongeluk tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep 13 kilometer... met meer dan een uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn dicht. A4 de andere kant op vanuit Amsterdam... tussen Hoofddorp en Roelofaansveen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A5 Amsterdam richting Hoofddorp bij knopen De Hoek 6 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort?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 No, no, no. It tells me you're the one I should run And the feeling goes on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 Punt 9 is Zonzee. Luid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en maal weer. CFM Software. Ay, este reynman no puedo seguir, ya no sé qué más hacer para obtener más de ti, por qué no quieras cuando yo quiero, estoy más frío que el mediodnero, pido calor y no das más que hielo. Oh, oh. Hace rato tengo Teléfono su tu mano conmigo sé que está bueno pero mucho más buena estoy amando oh. Ay rato tengo sé de ti yo no sé por qué quedo con más y queriendo beber de una copa vacía oh. Como si no sintiera nada Ahora me mira tan diferente y yo nadando encontré la corriente me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Todo de arrellado y no funciona reanimando un corazón que no reacciona no quiero intentarlo con otra persona hace rato tengo sed de ti Jonas!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 Wat vi guida va bene Si tu la parla piet americano Quando sa parla moda sotto luna Con madrena un cave di I love you Believe To make this word a positive Positif, laisse un planer, Tout simplement, naturellement, ne me mens pas Non, il est moment d'enlever ton masque, masques Ta vraie identité, dont ne à pas Cette réalité, hey trop dérontée, commis dans le pass, attention, la tentation Peut-être une lame à double, double crache en pénétrant dans la positivité Pour bon, bon, t'es tout la négativité Ça dépend que de toi, et ton juste choix Donc va chercher au plus profond de toi L'énergie positive, un truc plus fort, dans la mort qui aan son kant van de kant van de de leur discours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 Give a damn, yes, baby, I'm sliding You know I'm serious You better believe in us My six months Flash at yeah, Positive feeling Positive feeling Flash yeah. at the is. Ooh, yeah To the positive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 Ik wil de dus me mee, mij ja, het stond vandaag In de zon, zo'n zon vroeg in de ochtend, het ochtend mooiste meisje dat ik ooit heb gezien niet aan de hand al, oh, oh, de liefde roep me Maar je houdt, wees niet bang En ik geef je dat van mij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 Maar zo